Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De fracties in de Tweede Kamer hebben kritiek op de beslissing van de ABN Amro-top om het eigen salaris te verhogen, maar er is geen meerderheid die de topbestuurders wil wegsturen, zo bleek tijdens het debat over de kwestie. Minister Dijsselbloem stelde een beursgang van de bank uit en door alle commotie draaide ABN Amro de salarisverhoging terug. Bij een schietpartij in een gerechtsgebouw in Milaan is zeker één dode gevallen. Een man die terecht stond voor valsheid ingeschriften, pakte tijdens de rechtszaak een wapen en begon om zich heen te schieten. Het is nog onduidelijk waar de schutter nu is. Hij is nog niet opgepakt. Getuigen zeggen dat ze een bebloede man in het gebouw hebben zien lopen. In Utrecht dreigt een verwarde man een flat aan de Niger Dreef in de wijk Overvecht op te blazen. Volgens de politie is er vanochtend een deurwaardig bij het appartement geweest. Die rook gas en waarschuwde de hulpdiensten. Die hebben het zekere voor het onzekere genomen en de bewoners van de omliggende appartementen geëvacueerd. Er wordt geprobeerd contact met de man te leggen.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 Joop Munsterman, de oud-voorzitter van FC Twente... heeft zijn medecommissarissen bij de voetbalclub belazerd. Dat zegt een van de commissarissen in Dagblad TC Tubantia. Munsterman heeft volgens hem meerdere besluiten genomen... zonder overleg met de Raad van Commissarissen. Een week geleden stapte Munsterman op bij de club. Het weer in het noorden wat wolkenvelden, het wordt daar 10 tot 14 graden. De rest van het land geregeld zon en een maximum temperatuur van 16 tot 18 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met overal geregeld zon. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Amstel Business Park en Knopert-Holendrecht staat 4 kilometer file. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet er langs via de parallelbaan. Omrijden vanuit Amsterdam kan ook via Amersfoort over de A1 en de A27. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat voor Papendrecht 4 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Het is druk richting De Bollen. Op de N207 richting Hillegom staat tussen Albenes en Hillegom 4 kilometer file. En op de N208 Haarlem richting Sassenheim voor Lisse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is toch geen gezicht. Het is spannender als het rakskunder de wind wordt am gelegd. Dames laat die rakjes nog maar waaien, lekker in de frisse wind. Dames laat die rakjes nog maar waaien, want de wind maakt toch geen kind. Dames laat die rakjes nog maar waaien, u, mannen benocht niet vast in. Laat die rakjes nou maar waaien de de dikke van het been Op de fiets dan bunt de dames ook al heel wat mans Eén hand aan de stuur, één op de rok Dan hebt de wind geen kans Morstekken stekken zie een hand duwen Dat zie de boog de mat en dan komen het moment wel, handjes te kort. Dames, laat die rokjes maar waaien. Lekker in de frisse wind. Dames, laat die rokjes maar waaien. Want de wind maakt toch geen kind. Dames, laat die rokjes maar waaien. Wij mannen bedoel niet van steen. Dames, laat die rokjes. de eerste plan. Dames, laat die rokjes Noem maar waaien Lekker in de frise wind Dames, laat die rokjes Noem maar waaien Want de wind maakt Toch geen kind Dames, laat die rokjes door maar waaien Wij mannen het ook niet van steen Dames, laat die rokjes Noem Dagelijks is het officieel pas morgen. Hoor. Nationale Rotjesdag. Maar we beginnen vandaag alvast met een voorproefje hier, hier in ZFM Lunch. Goedemiddag luisteraar en goedemiddag aan Dolly. Goedemiddag Maurice oh, nog en door. goedemiddag luisteraars en eet smakelijk allemaal. Ja eet smakelijk en uh, ik hoop dat je lekker buiten in het tuintje al voor zit. Want het is prachtig weer alvast buiten. En uh, daardoor uh, dacht ik van, hé, hey, ik ga eens uh, dames laat die rokjes normaal waaien. Omdat het morgen rokjesdag is en dit de voerproef van de rokjesdag is. Goed idee of niet? Ja, ik loop ook alvast in mijn jurkje. Ja, dat is geen rokje. Ik ben aan het, aan het oefenen. Ja, maar het en jij hebt een foto op social media gepost. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Dat <lacht> kan toch gewoon eigenlijk net niet? Ja, het is geen gezicht, dames nee. en heren, nee. Dames, als je, als je een rokje <laughs> wil dragen, echt laat, neem het voor mij aan. Als man zijnde naar jou toe, als vrouw zijnde. Sommige vrouwen doen het alsjeblieft niet. <laughs> Dat kan gewoon niet. Ik zit er ook naar te kijken of heb ik ik haal snel weg. <laughs> maar... ja. <laughs> <laughs> Wat gaan we vandaag allemaal doen, Dolly? Uh, nou, vooral uh, muziek maken. We hebben om uh, half één en half twee het uh, regionale nieuws. Oeh. Kwart over één uh, gaan we aandacht besteden aan de vrijwilliger van deze week. Dat is iemand die je best wel goed kent trouwens. Oké. Okay. En uh, ja, voor de rest kan je ook alles wat. Uh, is dat geheim? Ja, is geheim. Okay. Mystery guest. Oh mystery guest. Ja, ja. Cool. Lady X. <laughs> en uh, <laughs> en uh, ja, nou ja, wat er zoal ter tafel komt. Ik heb eventueel wel even een paar dingen tussendoor die ik wil roepen, omdat ik wat oproepjes en verzoekjes heb. Ah, kijk. Kijk, en ja, ja. Oh, geen muziekverzoekjes, hoor. Oh, Sorry. jammer. Maar, ja, ik die, denk die Ik ga natuurlijk. alweer in mijn cd spitten. Ja, maar, uh... leuk. Nee, dat is ook leuk, maar uh, het gebeurt niet veel meer, hè, de nee. laatste tijd. Mensen, mensen, moeten we weer een keer roepen. Als u graag een, een nummer wilt horen, een leuk muzieknummer, laat het ons dan even weten, hè. En geloof me, ik kwam zeg maar vijf minuten voor twaalf uh, de studio binnen, en er komt omdat ik alle cd Gees nog aan het verzamelen was thuis. Ja. En ik echt een breuk heb lopen slepen. Dus ja, ik heb alles jongen, bij me. Arme jongen, ja, laat hem niet voor niks hebben laten slepen. En uh, vraag Kom een op. leuke plaat aan via Facebook. Uh, via mijn uh, account kan dat. Hè? Dolly tempierik Het kan uh, via Maurice Mulder. Het, uh, u mag ook even bellen. 5730393. 5730393 Mag u ook even langskomen Dat mag ook, of gewoon via de uh, ZFM Lunch uh, Facebookpagina Facebook.com slash ZFM Lunch Zandvoort Lunch, wat is het eigenlijk? Zandvoort Lunch, Zandvoort lunch. Ja, altijd Daar kunt u ook even een uh, berichtje sturen en, en aanvragen Oh, we zijn zo lekker flexibel Het ja, kan op mooi, zoveel he? manieren en wat, uh, wat ja. Even een ander vraagje ja. Waar is Ruud? Uh, Ruud die is vandaag naar de begrafenis van Jacques Kloes Oh van de Dizzy Men's Band. Okay. Die, uh, hij wordt vandaag begraven. Om 12 uur uh, is de ceremonie begonnen uh, in een restaurant ergens, geloof ik. En daar wordt een hele eredienst voor hem gehouden. En daar moest Ruud ook uh, een liedje voor hem spelen. In een uh, restaurant uh, Zonnefank. Ja, dat zou ik zo maar kunnen. Dat staat hier op Facebook. Oké. Okay. Nou, waarom vraag je het dan? Nou ja, ik denk dat we graag <laughs> van jou horen. <laughs> hey, ja, uh... ja, het is natuurlijk heel triest. Gelukkig wel mooi weer. Dat vind ik dan toch altijd ja. weer een schrale troost. Als je dan toch zo'n uh, uitvaart bij moet wonen... dat in ieder geval uh, geen nood weer is. En we wensen ze natuurlijk van, uh, vanaf deze plek heel veel sterkte toe. Absoluut. Uh, Ruud, ja. heel veel sterkte. En de nabestaanden van Jacques ook. Ja. En... Uh... Nou, bedankt aan Ruud dat uh, ik hier weer mocht staan. Dat hij mij hier gevraagd heeft. Nou, wat een eer, hè? Ja, eigenlijk wel. Vind aan ik altijd wel leuk. Wel, ja, eng is dat eigenlijk. Ja. <laughs> nou, ik vind het altijd wel leuk om even twee uurtjes uh, um, de lunchprogramma te doen. Wat? Samen met Dolly natuurlijk. Oh, daarom. Nou, ja. niet alleen daarom. We kunnen eigenlijk weer even wat anders draaien als uh, mijn top 40, <laughs> die ik op vrijdag heb. Ja, dus um, je niet aan die uh, hits te houden, hè? Nee, nee, nee. Nou, ik hou me wel altijd... Je kent me een beetje... Uh, het is heb, wel een beetje een hitscategorie. Hits hits-categorie. Ik heb wel een verzoekje ook voor straks. Die gaan we straks behandelen. Ja. Ja. We gaan eerst kijken naar uh, of Stella Su het wil doen. Onze billig met een prachtige, een van haar eerste singles, eerste hits. Alone. One more day and yeah. break free from the chains yeah, I know that there is pain, but you yeah. hold on for one more day yeah. Break free, break from the chains Hey, someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye Tell them baby, are you gonna let them put you down and make you cry? Hold on, don't you know, don't you know, things will change Things will go your way, if you hold Oh one was dat On van uh, ja, toen ze nog uh, in dat mooie bekende te, televisieprogramma speelde: uh, ik wou eigenlijk een nieuwe plaat rijden, maar dat was mislukt, maar dat maakt helemaal niet uit. Dolly vond het al geen plaatje voor mij, nou ja doe je eraan? Zeker <laughs> um, dus een beetje zo op social media te zoeken. En uh, niet alleen ik, ook Dolly doet dat uh, heel veel. En er kwamen op de uh, Facebookpagina op de tijdlijn van uh, onze ge zeer gewaardeerde collega Jaap Koper terecht. Ja. En wat vinden we daarop? Een prachtig, prachtig, prachtig nummer van Nische. Oh. Oké, okay, uh, kan je wat meer vertellen over Nische of niet? Nou, nog niet helemaal, want uh, ik, ik had nog nooit van haar gehoord. Ik geloof wel dat ze uh, best wel wat, wat uh, tijd aan, aan muziek doet. En uh, Jaap heeft er ooit eens hier naar de studio gehaald... en dat inderdaad op zijn Facebook bezet. Mm -hmm. En we zijn sinds kort uh, vrienden, Jaap en ik. Oh, op op Facebook leuk. dan, op Facebook. En, uh, Gefeliciteerd. Ja, wat leuk, hè? Ja. ja, het is bijna een heel feest geworden. Maar goed, in ieder geval, ik kwam dat nummer tegen. En dat, dat heeft mij zo gegrepen. dat uh, Ik denk, nou, dat moeten we even aan onze luisteraars laten horen. Want een heerlijk nummer om je bammetje bij op te eten. Of uh, lekker bij in de zon te liggen. Of heerlijk op weg te zwijmelen. Komt-ie, Nietje. Ja. You would have been... As long as I will live I feel so much love So much love And it's mine to give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 Forest. My surname is Predator, King written on my chest Bloodhounds are unleashed again I run on twigs, claws of my paws in descent Shoot me down, who is the hunter then? So I escape with mud stains on my white socks To name my name is Fox Admiring cunning and trickery hurting deeply scarred, dreadless and carefree A bit afraid in the dark. Van uh, Damira Jansen, die uh, drie jaar geleden meedeed uh... met de uh, beste singer-songwriter. En uh, toen de tijd was hij uh, pas uh, 16 jaar oud. Dit is Tide The Lion Sleeps Night. En daarna het nieuws: het regionieuws van half 1 met Dolly Ten Pierik. Fit, the lion sleeps tonight. Bijna uh, is het half één. En dan zullen uh, ja, we maar gaan zeggen dat het tijd is uh, voor een beetje regio-nieuws. <tie> Zo, ze is de keel geschraapt, de keel gesneden, weer er helemaal klaar voor. Helemaal. Komt u maar. Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 9 april 2015.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 Toen de drie verdachten terugkeerden om hun auto's op te pikken, konden ze door de politie worden ingerekend. De verdachten zijn ingesloten en de politie onderzoekt de zaak. Oké, okay, maar dat betekent dus dat ik, als ik sigaretten op zak heb, dat ik dan al meteen verdacht ben? Nou, ik denk dat hij heus wel <lacht> wat meer pakjes sigaretten in hun auto had, hoor. Ja, ik zag het inderdaad op Facebook voorbij komen van onze zeer gewaardeerde Jacques Balkenende. Ja. Van de Bruna natuurlijk, wat een waal. Ja, dat is een rot verhaal ja. en uh, het, het, het, we gaan eraan geloven... want de zilvermeeuw, daar is ook uh, de boel opengebroken... en van alles uh, ja. gestolen van de weken. Klopt. Dus ja, jongens, houd toch eens een keertje op zich. Laat die mensen lekker met rust. Dat kost allemaal weer een boel geld. en lekker maar zelf werken voor je centjes als je wil roken. Doei. Precies. Blijf gaan... een andermans spul af. Zo is het. Afblijven. En uh, anders hakken we je handen er. <lacht> nou, uh, <lacht> we gaan door naar het volgende bericht... Een jongetje is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Heemstede. Rond half negen ging het mis toen hij op zijn fiets werd aangereden op de Javalaan. Oh. Om omwonenden brachten een stoel zodat het slachtoffertje even kon zitten... in afwachting op de hulpdiensten. De jongen is eerst door een broeder van de motorambulance nagekeken... waarna later een ambulance kwam om het slachtoffertje naar het ziekenhuis te brengen... voor verdere behandeling. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Op de Javelaan, daar uh, woont mijn zus. Dus vandaar dat oh. ik even. Oh, zij. Oh jeetje. Ja. En heeft hij een neefje? Heb je een neefje? Ik een heb een neefje, neefje, ja, maar. Is hij negen eigenlijk... jaar? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, dan die is hij drie, vier, zoiets. Nee, dan is hij het niet. Nee, dan is nee, het een nee. ander jongetje? Nou ja, misschien nou, dat zijn zus benen. in die auto zat. Oh, dat zou <laughs> natuurlijk komen. Nou, dan had je neefje er ook in gezeten. Dan oh, ja. had daar ook wel wat over ja. gestaan. Ja, nee, dan. Uh... En, trouwens, zou niemand je dan gebeld hebben van de familie? Je weet het niet. Nou, het is om half negen gebeurd. Ja, nou, bel. Ja, ja, ondertussen wel. Ja. Nou, ja, natuurlijk. Gelukkig Goed. maar. Volgende. Volgende bericht. Heb je nog meer? Veel meer. <laughs> Jij komt niet meer aan de beurt vandaag. <laughs> nou, Dan dus zet ik mijn microfoon gewoon dicht. Ja. De scouts van Stella Maris Sint-Willem uit Zandvoort... gaan op de fiets en lopend vanuit Wageningen... het bevrijdingsvuur naar bevrijdingspop Haarlem brengen. En het is een tocht van bijna 120 kilometer. Ga er maar aan staan. In de nacht van 4 op 5 mei vertrekken de scouts vanaf Hotel de Wereld in Wageningen. En dat doen ze omdat de scoutinggroep dit jaar 70 jaar bestaat... en Bevrijdingspop Haarlem bestaat dit jaar 35 jaar. En dat vinden ze een goed moment om dat samen te vieren. De stam plus scouts vertrekken vanaf Wageningen om de paar uur... voegt ergens op de route een andere speltak van de scouting... zich bij de groep wandelaars en fietsers... En als laatst sluiten de bevers aan om vervolgens om drie uur... het grote podium in Haarlem het vuur aan te steken. Dus Zandvoorters, zet het in de agenda. Zorg dat u erbij bent om onze padvinders te ondersteunen op dat moment. Tot zover de padvinderij. Dan gaan we nu door naar het strand. Want nog deze zomer verschijnen in Zandvoort de eerste strandvakantiehuisjes... Eigenaar Jack Huiben van Azuro wil er in totaal vijf bouwen bij zijn strandpaviljoen en eind augustus komen er nog drie huisjes bij. Per nacht gaat een huisje rond de 200 euro kosten en daar zit het ontbijt bij en ook een parkeervergunning is geregeld. Omdat het vanaf de parkeerplaats ruim 800 meter lopen is naar de huisjes haalt Huiben zijn gasten met hun koffers op. Willen de gasten erop uit, dan kunnen ze de mountainbikes pakken... die bij de huisjes zijn inbegrepen. Nou, ik hoop als het zo doorgaat in Zandvoort dat ze er blijven staan. Belooft niet veel goeds, hè? De huisjes beschikken wel over een koelkast en apparatuur... om espresso, koffie en thee te zetten. Maar een kookgelegenheid zit er niet in. Het seizoen voor de strandhuisjes van Azuro loopt tot 1 oktober... en daarna worden ze evenals het paviljoen afgebroken en opgeslagen... Zandvoort kende het fenomeen nog niet... hoewel de gemeente de komst van de strandhuisjes wel toejuicht. Strandpaviljoens mogen strandbungalows bouwen... mits deze on ondergeschikt zijn aan het paviljoen. Al dus een woordvoerder van de gemeente. En daarnaast zijn er twee locaties aangewezen... tussen Havana en het Naakstrand... waar via inschrijving twee keer 12 nee, twee keer twaalf strandbungalows gerealiseerd kunnen worden. 24 dus. Ja. <lacht> 24 Sorry. door 2. Oh. Uh, wat, nou, hef, <laughs> zijn er twee locaties aangewezen waar via inschrijving 24 gedeeld door 2 strandbungeloos gerealiseerd kunnen worden. Zonder, nee, het is 2 keer 12, is 24 gewoon. Het is 48 gedeeld door 2. Ja, hef, uh, verdorie. Daarnaast zijn er twee. God Mulder, hou je nou eens op. <laughs> Dus er kunnen gewoon 24 strandbungalootjes gerealiseerd worden... zonder dat er binding is met een paviljoen. Volgens een gemeentewoordvoerder, Daarna kom ik er niet meer uit. <laughs> Vol Volgens een ademhalen. gemeentewoordvoerder mogen strandpaviljoens... strandbungeloos bouwen. Die heb ik al net genoemd. Oh, wacht even, dat streep ik even door, want dat hoef ik niet meer te zeggen. Dat uh, zover de huisjes op het strand.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 Met het plaatsen van de poortjes geeft de NS volgens Belderbos invulling aan het beleid om het reizen veiliger te maken. Nou, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Want uh, als ik het vergelijk bijvoorbeeld met een uh, Zuid-Afrika... waar ik dan uh, vorig jaar was, waar veel criminaliteit bij alle bus en treinen... moet je echt eerst door een poortje, anders kom je niet eens het uh, station op. Of nou, de uh, uh, bushalte zelfs. Dat is in Londen al 30 jaar ja. zo. En, en uh, als, je, als je iemand wil uitzwaaien of zo of begeleiden naar de trein, dan kan je een, pensio een pensioenticket, een perronticket kopen. Ja. En er staan ook altijd controleurs bij, dus. Ja, altijd. Ja. Dus ja. Uh, ik stem voor. Ja. Goed okay. voor de werkgelegenheid. Het is alleen natuurlijk, de HORECA-mensen zijn daar niet blij mee, hè, die daar in die uh, passage zitten. Dus ja. Ja, dat is dan weer, ja. ja, die zijn bang dat ze natuurlijk inkomsten gaan derven. Ja. ja. Ja, nee, dat, ja, wel, ja. ja maar je hebt, uh, bij, bij station Haarlem heb je ook al buiten het station... Uh, waar de fietsenstalling vroeger stond aan de bussenkant... zit ook al bijvoorbeeld twee horecagelegenheden... Ja. waarvan er eentje ook binnen zit en buiten zit, dus ja. Oké, oh, oké, okay, okay, nou, dan moeten ze niet zeuren. Nee, vind ik ook. Ik ga voor verder met het volgende onderwerp. Oh, sorry. Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is... kunt u dit melden bij uw eigen gemeente... U hoeft vanaf 13 april 2015 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in... waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. En nadat uw identiteit is vastgesteld... kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Oh, Dus u hoeft geen aangifte meer te doen en zo? Tenzij, oh. want uh, <laughs> bij misbruik van identiteitsdocumenten... kijk, dat is verboden... Want soms wordt een paspoort of rijbewijs of een ID-kaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. En mensen gebruiken die documenten om zich als een ander voor te doen. En dat is een misdrijf. Nou, en Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing of diefstal. En bij vermoeden van misbruik of fraude, dan word je doorverwezen naar de politie voor nader onderzoek. Ah, duidelijk. Yes, yes, yes. Ik snap nou, hem. tot zover uh, het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, gelukkig blijft het Je hebt vandaag minuten, droog. He? Gelukkig <laughs> blijft het vandaag droog. Ah, ik vind het niet klinken hoor. Nee, nee, nee, ga maar nee. gewoon.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 Morgen is de aangevoerde lucht een stuk warmer en de temperatuur kan flink stijgen en uitkomen op 18, 19 graden. Omdat de wind zwak is, kan er aan zee later op de dag een zeewind opsteken. En dat betekent dat het kwik daar dan daalt naar waarde omstreekt de 15 graden. Nou, is vind ik nog niet slecht hoor. Verder zijn er wolkenvelden, maar er zijn ook perioden met zon en het blijft overal droog. Zo Zover het weerbericht. Yeah. Kitty Perry met Roar. Hier bij Zieje van Lunch. Straks na de klok van 1 uur een mooie conferentie weer voor je. En natuurlijk heeft Dolly ook nog wat oproepjes voor je klaarstaan. En om, uh, mocht je het nou gemist hebben om half 1, om half 2 nog een keer het uh, <tieden> regionieus. <tieden> Mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire ta vette. Ta mère veut te la faire aussi la... Si, c'est à qui la faute C'est la faute à autrui c'est les autres Toi tu n'as qu'une seule envie, tu es meurtri 25 jaar. Ik zit echt niet met de balans te spelen hier op het uh, Main Dat is uh, mooie muziek uit de vroegere jaren... waar ze nog echt uh, in stereo werken. Met uh, links- en rechts-effecten. Dat hoor je steeds minder uh, tegenwoordig. Dit is Santana, She's Not There. Geweldig. Oh, Heerlijk. Kippenvel. Lekkere zomersmuziek uh, vind ik het. Uh, ja. met, uh... Ik had al die platen vroeger. Oh, echt waar? Ja, ik oh, was zo'n fan van Santana, jongen. Oh. Kan ik heel goed begrijpen, overigens. Ja. Maar uh, aanstaande vrijdag, dat is uh, naar mijn weten morgen. We hebben een hele mooie uitzending om uh, nou, vijf uur met uh, Zandvoort draait door. Zegt u dat wel, zegt u dat wel. En we hebben uh, gasten. Uh, Heinz Grama komt met Wendy Jacobs naar de studio... om te vertellen over het uh, stuk wat ze op gaan voeren namens, uh, met, uh, met Wim Hildering. Hè, de toneelvereniging, ja. Zandvoortse toneelvereniging. Het heeft iets te maken met uh, Frankenstein, meen ik. Uh -oh. Dus dat wordt wel gezellig, dat wordt echt leuk. En we mogen twee kaarten uh, weggeven. En daarom is er een uh, prijsvraag opgezet. En de vraag is, wanneer is de toneelvereniging Wim Hildering opgericht? Nou, als u daar nou het antwoord op weet <coughs> en u wilt die kaarten winnen, dan kan dat. Stuurt u dan de juiste oplossing door naar redactie.zmf. Zf, z, ZFM. ZFM. Ja. ja. Dus uh, redactie zfmzandvoort.nl. En de eerste inzender met het juiste antwoord, die mag ik de kaartjes overhandigen. En we krijgen ook gasten die in de Lichtfabriek een uh, opera gaan opvoeren. Uh -huh. En dat belooft iets heel verfrissends en verrassends te worden. Ze hebben de, uh, de opera zo bewerkt dat het ook jongeren zal aanspreken. En ook zij geven kaartjes weg. Ik mag vier maal één kaartje weggeven aan de juiste inzender. En de vraag daarvan is... Het gaat om uh, de opera... Wacht even hoor. Dido en Enes. En hoe komt de fat lady aan haar naam? En de fat lady is dus het uh, bedrijf... wat die uh, of het gezelschap geloof ik... Uh, wat, wat die opera gaat brengen. Oh, ik dacht dat het die... van uh, Rockjesdag die op Facebook had geplaatst. Die afbeelding. Ja, ja, ja. Die nou, fat lady. Daar ga, ga, <lacht> ga ik geen kaartjes voor geven, hoor. Ach, oh God. <lacht> ja, dat is ook wel weer toevallig, ja. Nee, ja. hey, dus ook... Uh, dus weet u het antwoord uh, op de vraag... hoe de fat lady aan haar naam komt. Hè? De fat lady van de opera die... Uh, 18, 19 april en nog een paar dagen wordt, uh, wordt gebracht in de lichtfabriek in Haarlem. Dus hoe komt het aan de naam? Stuur is is Google toegestaan? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, natuurlijk. Anders weet je het toch niet. Je moet het op een of andere manier opzoeken. Hè? Ja, nou ja. ja. Misschien en weet heeft het u dus het antwoord uh, via het googelen gevonden... En u wilt graag daar naartoe en u wilt een kaartje winnen, stuur dan het juiste antwoord naar redactie.zfmzandvoort.nl en de eerste vier juiste inzenders krijgen een kaartje. En bij de toneelvereniging Wim Hildering krijgt de eerste winnaar met het juiste antwoord twee kaartjes. Dus ik zou zeggen, neem de kans, grijp de kans, bedoel ik. Dit is Pitbull, Neo Time of Life. Straks het nieuws van 1 uur na een conferentie En we hebben een hele mooie klaarstaan van uh, Harry Jekkers. Ik zeg tot straks. Hey, Suicide, get loose tonight. She's on fire, she's so hot. I'm no liar, she burned up the spot. Look like Mariah, took another shot. Just hold her, drop, drop, drop, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with her an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride up, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. I my rent was gonna be late about a week ago.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 En voordat we naar het nieuws gaan nog even een kleine waarschuwing voor iedereen die de ZFM-app heeft op zijn telefoon. Onze uh, redactielid uh, Rob Harms is weer geweest in de studio, dus uh, hij gaat weer een paar keer af. Blijf op de hoogte als eerste van het laatste nieuws met de ZFM-app. Heb, heb je hem nog niet? Je kan hem gewoon downloaden via de Play Store en App Store. Tot straks! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.